Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet overweegt om pepperspray te legaliseren... zodat meisjes en vrouwen zich beter kunnen verdedigen. In de Tweede Kamer is, net als in de samenleving... een hoop boosheid over de dood van Lisa uit Apkoude. Haar familie leeft in een nachtmerrie en hun verdriet is niet te bevatten. En meisjes en vrouwen in heel Nederland die voelen die angst. Want iedereen denkt... Ik had dit kunnen zijn, zei Songul Mutluur van GroenLinks PvdA. Zij en veel andere Kamerleden willen dat demissionair justitieminister van Weel... met maatregelen komt om het op straat veiliger te maken voor vrouwen. Zo simpel gaat dat niet, zei de minister. Hij noemt intimidatie en geweld richting vrouwen een veelkoppig monster. Pepperspray is uiteindelijk geen oplossing, zegt hij. Nogmaals, dit is geen oplossing voor het probleem waar we het hier over hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat er vrouwen zijn die wel graag de beschikking zouden hebben... of in ieder geval iets om als ultimum remedium jezelf te kunnen verdedigen. Dus daar ga ik naar kijken. In Nederland is het nu verboden om pepperspray bij je te hebben. In veel andere EU-landen mag het wel. De gemeente Amsterdam gaat camera's plaatsen in de straat waar de afgelopen dagen drie keer een ontploffing was. De meest recente ontploffing was vanochtend. De twee daarvoor waren bij vestigingen van restaurant De Pizza Bakkers. Bij de explosies raakte niemand gewond. En de schaatsen blijven voorlopig nog wel in het vet. Maar in Lopik kon je alvast leren wat je moet doen als je door het ijs zakt. Het water in het zwembad was bedekt met een groot blauw zeil. Pellets eronder zorgden ervoor dat het leek alsof je op ijs stond. Maar in het midden zat een gat. Oh, hij zakt door het ijs. En rollen, rollen, rollen, rollen. Het allerbelangrijkste is dat je niet in paniek raakt. Je moet je armen tegen de kant zetten en je benen tegen de kant. En dan duw je jezelf omhoog. En dan moet je rollend naar de kant. Het lijkt heel spannend, maar als je het eenmaal hebt gedaan, is het niet zo spannend. De belangrijkste tip ...van de reddingsbrigade is om komende winter niet te vroeg het ijs op te gaan. Het weer, terwijl bij de wadden de laatste buien wegtrekken... ...komt er nu vanuit Zeeland opnieuw regen. Het blijft een beetje wisselvallig, morgen ook... ...dan kan het ook stevig waaien bij 20 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 with me I want you to stay with me I need your mama's eyes All over, all over, over. Ik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 Is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet overweegt pepperspray te legaliseren... zodat meisjes en vrouwen zich beter kunnen verdedigen. Minister Van Wil van Justitie zei in de Tweede Kamer... de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken. De Franse acteur Gérard Depardieu moet opnieuw voor de rechter komen... vanwege het verkrachten van een actrice. Hij zou de vrouw zeven jaar geleden thuis twee keer hebben verkracht en kan daarvoor 20 jaar cel krijgen. Het Openbaar Ministerie doet niet verder onderzoek... naar Haribo-snoepjes met cannabis daarin. Er is niet genoeg bewijs om iemand te vervolgen. Door de snoepjes raakten meerdere mensen onwel. Het weer, wisselend zon en wolken. Vanavond trekken er vanuit het zuiden buien over het land. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig. Dit is ZFM. ZZFM. Till you came around I had my feet on the ground So much for that Just an ordinary day Till you came around And now my life's upside down Imagine that And it's all because I heard you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 Just a file FM 106.9 FM I feel so lucky in love and love tell me what else is magic for Loving her Na <laughs> Set Forsake the dark ahead. ahead if I stay uit Zandvoort ZFM I'm not the one